9 uur. Freddy van met het NOS Journaal. Tot vorige week zijn verschillende verdachten niet vervolgd vanwege de coronacrisis. De rechtbanken zijn dicht en duizenden zaken blijven liggen. Het OM erkent dat er de afgelopen weken zaken zijn geseponeerd... en zegt dat daarbij een enkele keer is verwezen naar corona. Dat zouden we nu niet meer zo doen, zegt het OM... want corona is in principe geen legitieme reden om een zaak overboord te gooien. Er wordt nu gewerkt aan landelijk beleid. Het OM zegt dat bij regels over seponeren gedacht wordt aan die strafzaken waarin een geldboete tot een paar honderd euro of een lage werkstraf zou worden geëist. En het zegt dat de belangen van slachtoffers optimaal in het oog zullen worden gehouden. Wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere kleine zorgaanbieders kunnen maandelijk steun krijgen nu ze niet mogen werken. Zorgverzekeraars Nederland trekt daar enkele miljarden euro's voor uit. Alle zorgaanbieders met een omzet onder de 10 miljoen euro komen voor steun in aanmerking. Het geld is voor personeelskosten, maar bijvoorbeeld ook voor het doorbetalen van de huur. Na het bekend worden van de steunmaatregel was de website van de zorgaanbieders een tijd overbelast. In Groningen is een flatgebouw ontruimd nadat er een explosie was geweest in een van de woningen. Op beelden is te zien dat de hele gevel van dat appartement naar buiten is geblazen. Twee mensen zouden gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. En Libanon vraagt het Internationaal Monetair Fonds om hulp. Door wanbestuur en corruptie is de staatsschuld van het land een van de hoogste van de wereld... Die banon wil dat een deel van die staatsschuld wordt kwijtgescholden... en vraagt het IMF om 10 miljard dollar steun. Het weer. Vannacht nog een enkele bui en 7 graden. Morgen zijn er eerst buien, later zijn er ook opklaringen en meer zon. Het wordt morgen een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Believe in me, believe in me, believe in me, believe in me, believe me, believe in me, believe in me, believe in